weken doorgerekend en straks komen ze met hun conclusies. En maandag start het nieuwe kabinet, maar een groot deel van de VVD'ers heeft er weinig vertrouwen in. Dat heeft een vandaag uitgezocht. Wel vinden de VVD-kiezers dat hun partij het meeste uit de onderhandelingen heeft gehaald. Mensen die op CDA en D66 hebben gestemd, zijn wel enthousiast over het nieuwe kabinet. Het weer dan nog in het Noordoosten nog uh, ijzel of sneeuw en verder overal regen. En het wordt vanmiddag 3 tot 7 graden. En dat was het nieuws op Radio 58. Ja, eerste dankjewel. Dan een overzicht van de files. Rick weet waar. We Begin op de A12, Arnhem oberhausen bij de Nederlandse grens. 21 minuten vertraging. Dan de A27, Gorkum Utrecht bij Rijnsweert 27. En de laatste is de A28 Assen Groningen bij Groningen Zuid. De vertraging 20 minuten. Geniet maar even van dit McDonald's momentje.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 voor deze vrijdagochtend goedemorgen en van harte welkom hier. Snow Patrol staat voor je klaar. Hoor je zo dadelijk naar Bruno Mars. I just might. Radio 538. Wat een niveau. En uh, met die jongens kan ik gewoon, kan ik gewoon niet meer mee. De begin de dag met een lach. <laughs> Dit is de 538 Ochtend -show. Radio 538. You five, I ain't never seen. Yes you did. The weather Bruno Mars in de 538-ochtendshow. Dit, dit, dit, dit is de 538-ochtendshow. 20 februari staat op de kalender. Het is vrijdagochtend. En uh, laten we even naar wat nieuws voor vandaag kijken. Ja, Het gaat veel over het schaatsen gisteren. De 1500 meter op de Olympische Spelen. Kjeld Nuis die heeft op zijn laatste Olympische rit... een bronzen medaille in de wacht gesleept. Na aflopen reageerde hij zeer emotioneel. Maar was heel blij met zijn prestatie. En vertelde ook welk gevoel hij heeft... na het terugkijken op de race. Alsof ik gewonnen had. Echt super vet. Vanaf meter 1 liep het gewoon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 Dit voelt voor mij, ik vind dat zo dom om te zeggen, maar bons met een gouden randje. Ja, Bedankt allemaal. Ja, uh, graag gedaan, Nukjan. <laughs> nee, ja, ja. ja, maar zin het toch? Ja, maar zo ja. leuk om te zien dat iemand die zo ongelooflijk is op zijn laatste Olympische rit, al is hij nu toch weer in overweging aan het nemen om door te gaan. Dus. Ja, hij heeft sowieso gezegd, ik ga nog twee jaar ga ik, uh, verder met schaatsen. En ja, als het allemaal zo blijft gaan zoals het nu gaat, moet hij doen. Jij denkt, uh, dat draait nee. uit op een teleurstelling? Ja. Nou. ja. Aan de andere kant is hij gewoon nog lol heeft en hij kan nog mee. Weet ja. Je, ja, je hoeft niet te winnen, toch? Dat hoor je nu dus ook. Je hoeft hem geen goud te pakken nee. om blij te zijn. Nee. Ons is ook heel mooi. Uh, over teleurstellingen gesproken. Joep Wennemars die viel met zijn vierde plek op de 1500 meter. Net buiten het podium. Uh, Ja, Hij vond dat hij een goede rit heeft gereden... maar was toch bijzonder teleurgesteld. Ik uh, gun het die andere jongens net zo hard, hoor. Maar uh, fuck, jongen. Ik uh, kan het echt niet geloven. Het is echt een hele slechte kutfilm. is het gewoon. Ik, uh, ik rijd gewoon mijn beste race ooit op laag. Land, helemaal alleen. En uh, kom ik nog zo dichtbij uh, Ja, uh, het mocht niet zo zijn voor uh, Joep Winnemars. Een uh, ja, fantastische ritrating. Ja. Zijn beste ooit op Laagland, zei hij ook. Het vierde is natuurlijk wel echt verschrikkelijk. Ja, dat is echt heel erg naar. Uh, dat was de first loser ja ergens wel dat, dat wordt van Silva ook altijd oh, okay. gezegd maar ja, je hebt gehoord hoe, hoe, hoe blijk je al huis was met een bronzen ja. medaille dus. en dan bij nieuws van de dag wordt een fragment getoond van een gemeenteraadsvergadering in Amsterdam in plaats van mannen werd daar gesproken over mensen met pimels maar dit is werkelijk het meest gestoorde fragment. Ja, weer, maar je gelooft niet wat er hier wordt gezegd. Uh, je hoort eerst een fragment uit die gemeenteraadsvergadering... en daarna weer Duk, want die heeft daar ook een uh, duidelijke mening ja, uh, ja Dat was overigens bij Nieuws van de Dag, maar uh, uh, luister mee. Die mensen van Piemont zijn ook studenten. Uw vraag is, ik ga u toch even, want het okay. zijn hele betogen. Elke dus uw vraag is? Mijn vraag is, als deze mensen met deze ledenmaten... ook onder die 70% oh. mogen plaatsen, plaatsen, waarom is het om hier te staan. Waar ja. nou, is naar naar te kijken? Het een gekke huis dit, nee. hè? Ja. Dit is het, dames en heren, dit is het krankzinnige gesticht Amsterdam. Het krankzinnige gesticht Amsterdam. Nou ja, Jelte, jij bent een nou, nou, En Dit gaat over een kwestie uh, dat speelt zich af. Uh, dat er is een, uh, een opvang van asielzoekers. Dat is om de hoek bij de sportvelden waar mijn dochter uh, sport. Dat, dat zo, is ook niet fijn, hè? Nou, er zijn, er zijn best wel wat heftige dingen gebeurd. En ik ben helemaal niet tegen het opvangen van asielzoekers en dit soort dingen. Maar dat er dan zo in de raad over gepraat wordt, vind ik echt schokkend. Het is, is echt heel vervelend. Mensen met piemels. Ja, nou, maar je wil gewoon dat dit... Dat dit aangepakt wordt, dat het opgelost wordt ja. en dat er serieus over... gepraat wordt Ze zijn gewoon aan het lachen in de raad daar. En dan gaat het over mensen met piemels en niet over mannen. Ja, ik, ik schrik hier echt van. Ja. Nee, ja, je bent niet de enige. Dat is, uh, nee. Maar ik, ik heb zomaar het gevoel dat hier het laatste woord nog niet over... Nee, absoluut uh, niet. Oh, je, je, wat... wat vind je van Femke Halsema? Ik vind Femke Hals, maar echt een hele goede burgemeester. Die zit dit voor, hè. Die, is, dit is niet, die is niet dit soort dingen aan het roepen zelf. Die zit dit voor. Dit gaat niet van haar uit. Zij is... Weet je, ik vind Femke Hals, maar echt een prima burgemeester. Heb ik weinig... Heb weinig Wij weinig hopen tegen. zo dat ze daar bij jou blijft. Lekker <lacht> <lacht> <lacht> bij Amsterdam. Ja. Mega overigens. Goedemorgen. Leuk dat je weer luistert. Je zal weer motten. Je moet aan de slag. Ontbijt in je mik. Weer een nieuwe dag. De nacht was korte viel lang. Je komt vandaag maar niet op gang. Maar dan is daar die ochtendshow. Je vrienden van de radio. Je dag begint beter. Als je erom lacht. Je dag begint beter. Vandaag een bewolkte start van de dag. In het noorden zelfs kans op een beetje natte sneeuwtemperaturen. 4 graden in Noord-Nederland tot de 9 in het zuiden van Nederland vandaag. Dan is 538. Onderweg antoon. Uh, tot het eind van mij hoor je binnen nu een, een paar minuutjes op 538. We gaan je op vakantie sturen, we gaan straks aan het rand draaien. En dit is muziek van Snow Patrol. Just say yes. I'm running out of waste to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay, and I won't send I am. So just tell me today, and take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Ik zat van de week nog bij paal op de Hij mis je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. En stond gaat slecht en maar alleen hier in de lengte. Door ik heb aan je dag. Dus ik fluister je naam heel zacht. En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 Al het eind van mij, Antoon, hoorde je om 16 over 8 in de ochtendshow. We gaan weer iemand op vakantie sturen, tenminste als het een beetje mee zit. De 538 Zomerweken. Als iemand het antwoord maar weet op de vraag die zo meteen gesteld wordt. En die vraag die luidt, welk woord mist er zo dadelijk in het liedje dat we je laten horen? We hebben namelijk nou een plons geplakt over een woord in de plaat die je gaat horen. Ja, ik moet fragment. Je plassen. Ja, jij moet plassen hè, ik van dat geluid. plassen van dat geluid de hele tijd. Maar jij bent toch een watersportster ook? Ja, ja, ja, maar dit is ja, zo'n uh, plons. Ja. moet die haar varen. Dan ben ik wel benieuwd hoe jij dat doet iedere een keer. Uh, <lacht> met met welke plons? Echt uh, oh, wat, ja. en waar, plas jij een wets Gaf. Ja. Dan is altijd een beetje van, nou, doe je dat dan wel of doe je dat dan niet? Nou doe het maar niet, want het gaat stinken. Ja, dat is heel vies. Ja. Je, je zit van... dan in je eigen. Nou ja. Ja, dat begrijp ik. Ja, okay. ja. Oh ik oh, denk dat spoelt er wel uit, maar het spoelt er niet uit. Als je... je echt water in doet, wil je dat er weer uitspoelen. Ja, ja dan is het koud. Nou, um, een mooi weetje. Nou ja, misschien dat je even de koptelefoon wat zachter oh. moet zetten nu Esther. Voordat je he, op een natte stoel eindigt zometeen. Want dus, ja, er, komt een, er komt een plons aan. Okay, nou. uh, een woord uit een liedje dat is weggeplonst. En het grote voordeel is voor de mensen die al wat langer luisteren. We hebben het plaatje vanochtend nog gedraaid. Dus het antwoord is ah, al voorbij gekomen. Nou, wat was je anders niet te doen? Uh, luister mee. This ain't Ja, yeah, het is een moeilijke, hè? Ja, is een lastige, een gaan. lastige opgave. Wil je hem nog een keer horen? Ja, graag. Ja, wat kan ik zeggen? Wat ziet jouw aan toe, denk Ja. Wat zou het voor kunnen zijn? 15 zomerweken. Ja, wat zou het zijn, hè? Ze hebben jullie ja. niet geluisterd. Nee, ik want dan moet ik plassen. Ja, zij heeft de koptelefoon ja. staan gezet, ja. dat snap ik wel. Ja, maar ik dit... heb een heel groot dilemma hier, maar goed, geef niet. Dit, is, dit weet alleen Leo Blokhuis, denk ik. Dit, dit, <tie> ja, hier moet je moet echt voor zijn. Ja, dit, uh, ja, ja. Uh, nou laat maar weten, welk woordje was er net weggeplanst? 0909. Oh, ik heb heel veel appjes al. De, de, mensen denken dat het party is. Ja? Denken mensen dat? Ja. Nou. 0909-3038. Want je moet even via de telefoon reageren. Dus 0909-3038. Als jij weet welk woord in uh, het liedje dat je net hoorde is weggeplonst. dan maak je kans op een fantastische vakantie naar de zon. Party, I at, and I don't ever wear a suit and tie. At, if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand? Finish my drinks say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.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 We don't wanna be at Trying to talk but we can't hear our sad Specialists, I'd rather kiss them right back But all these people all around Are crippled with anxiety But I'm also that's where we're supposed to be You know what? It's kinda crazy Cause I really don't mind And you make it better like that Don't think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 Bieber. I don't care. Om negen uh, voor half negen. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van 538. De 538 Zomerweken. Ah, wat leuk. We sturen onze luisteraars richting de zon. Prachtige bestemmingen daar op het rad. En Esther die staat inmiddels al uh, naast het rad. Jij gaat er zo meteen weer aan draaien. Hè? Ja, ready to go. Ja, maar oh, dit wordt de laatste keer voor Esther. Oh, nou, gezellig. Ik ja. vind het jammer. Nee, ik vind het jammer dat je weggaat. Oh ja, nee, ik vind het ook jammer. Ja. Ja. ja. Maar, ja, maar die... Florentine mag ook gewoon weer terugkomen. Ja, natuurlijk. Ja. Die zet van harte welkom. En uh, die gaat vast wel weer eens een keer op vakantie. Dus, uh, eh? Nou, hey, bellen jullie dan? Ja, zeker. Yeah. En we weten nu zwakke plekken liggen, dat we de... Ja, we moeten een beetje oppassen met de plons. de plons. Ja, dit ja. ja. ja. We Ik heb weer even... Maar. Ik voel het gelijk, hè? Ja, echt, hè? ja, ik zie het ja. ook. Ik zie het gebeuren. Wacht even, nog even één keer. Nee. Ja. Ja. Oh, nou, oh, dat echt verpassen. Uh, wij gaan naar de telefoon. Wij hebben daar aan de lijn Amber. Amber, goeiemorgen. Hoi, goedemorgen. Hallo, hallo. Uit Vianen. Ja, ik zie aan Oeh, Spannend, hè? Ja, echt heel spannend. Hé, hey, Anne, je bent vlakbij het winnen van een vakantie. Ja, oh, geweldig. Het enige dat jij hoeft te doen is even vertellen... welk woord wij hebben weggeplost. Ik ga je de opgave nog een keer laten horen. Dus uh, let ook even op, Esther. Er komt, yeah. er, komt nog een plons aan. Like <laughs> nou wel heel moeilijk, ja. Amber? Ja? Welk woord is het? Wat is er weggeplonst? Ja, dat is natuurlijk party. Party, dat gaan we wel even checken natuurlijk. Ja. Aan de hand van een ander fragment, dat is deze. This ain't nothing but a jam. We're gonna party Ja, ja. Oh oh, moest je dit opzoeken, Amber? Had je hulp? Kijk, kijk, kijk, kijk, kijk. Moet iedereen weten, toch? Ja, natuurlijk. Lekker nummertje ook, hè? Hé, nou, hey, er is nou, gedraald voor nou, oh, ja, oh. jou aan oh, oh, oh, ik ben jaloers! Amber! Ja! Yeah. Waar gaat ze Naam. heen? Ibiza! Ja! Ibiza! Je gaat oh, naar Ibiza! Wat Wat goed, een reis naar Ibiza gewoon, gewoon op de vrijdagochtend. Ik ja, zeg aloh. Jee, wat leuk. Dat ja. kan echt alleen maar bij vijf vier Maar wie betaalt dit dan? Ja, ja, ja. jongen, ja, laten we ons dat niet hard op afvragen. Nee, nee. Het gebeurt gewoon. Ja, maar het... Oh, maar. oh, geweldig. Met Dank wie ga je? Dankjewel. Dat is de grote vraag natuurlijk. Ja, met mijn vriend, met mijn partner, zo leuk. Oh. Yes. Oh. Nou, Ibiza met je partner? Ja, ja. Oh, dat kan eigenlijk niet, hè? Nee, nee. Uh, nee, ik ga toch met hem beginnen. Uh, en voor mensen, zie je heel veel plezier daar. Heb een fijne vakantie. Oh, super lief. Dank jullie wel. Oké, okay, van harte gefeliciteerd. Amber, hartstikke leuk. Die wint een reis naar de zon. En dit waren niet de laatste vakanties. Hè. Vandaag de hele dag nog. En het leuke is, ja, het zijn de zomerweken. Meervoud. Volgende week ook nog de hele week kans op vakanties op de radio, want ook dan hebben we zomerweken op de radio bij de 538. Dus dan kun je ook nog steeds tripjes winnen hier. Zometeen meer Direct Live, want die zijn vanochtend bij ons de gasten in de studio. En muziek onderweg van Miles Smith en meer. Zorg dat je goed bent voorbereid. 1 Zoek je zonnebril. 2 Fix je vrije dagen. 3 Wel je beste vriend of vriendin. Want deze weken zijn de 538 Zomerweken. Luister en win. Jouw zomervakantie voor twee. Pizza. Greta. Mallorca. Portugal. Italië. Bulgarije. Ronos Of Spanje. Skip je winterdim Met de 538 Zomerweken. Alle info op 538.nl.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 Deze week in de bonus. Ah, witte druiven, pitloos en sabeldruiven. 1 1 gratis. Alle Arla Scare 450 gram. 1 gratis. Alle Knorwereldgerechten en maaltijdmixen. Ook 1 gratis. En alle Ben Jerry's en Magnum Pines. Ook 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. van Albert Heijn. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm. Mmm.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 En dan de ja, files, Rick weet waar Goedemorgen, begin op de A12, Arnhem-Oberhausen bij Duitsland. 23 minuten vertraging. A28, Assen-Hogeveen bij Fluitenberg, 5 minuten. A37, Knoop het Holsloot-Meppen bij Duitsland, 18 minuten. En flitsers op de A2, Amsterdam-Utrecht bij Maarsen, 55,5. A10, de Nieuwemeer-Koentunnel, 29,1. En de laatste is de A15, Maasvlakte-Rotterdam bij 44,4. Het is 1 minuut over half 9, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 heeft over buitenaards leven openbaar maken. Daar is veel belangstelling voor, zei hij. Of daar ook geheime documenten bij zitten, heeft Trump niet gezegd. Oh, je, het zou toch fantastisch zijn als er buitenaards leven is? Nee, uh, ja, ergens wel. wel. Ja, ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat het heelal al is oneindig groot. Ja. En, en wij zijn echt een, een, een zandkorrel. Ja. In die, in het hele, ik kan me niet voorstellen dat er niet erg is. Ik vind het ook een beetje eng, hoor. Dat er ergens nee, anders ook niet wel, nee. leven is. Ja, dat zal toch wel. Alleen wil je het weten, hebben we er ja, iets aan. Ja, zeker. Nou, ik hou er niet van als dingen met je meekijken, weet je wel. Oh, ja, maar wie ja, zegt ja. dat ze meekijken? Hey. Dan moet je bij talpen gaan werken. Hé, <lacht> hey, John, logt nu in op jouw Oh jee. <lacht> het ziekenhuis Medispectrum Twente... wil buikoperaties uitvoeren bij patiënten met mals. Dat is een zeldzame aandoening die chronische buikpijn veroorzaakt. Patiënten krijgen dan onder narcose echte sneetjes en hechtingen... zonder te weten of het een echte of een placebo-operatie is. Het doel is testen of een placebo-operatie ook echt werkt. Maar het plan stuit nu al op kritiek. Hoogleraar Inge Forneau, die zegt. Die, ja, waarschuwt eigenlijk... dat dit vooral dient voor wetenschappelijk onderzoek... en ten koste gaat van de patiënt. Ja, wat ja. raar, hè? Ik vind het raar. Een nepoperatie? Ja, natuurlijk is een nepoperatie. Dat is wel raar. Ja, dat is vrij bijzonder. Ja. Maar ja. je bent er ook artsen die gewoon heel hard nodig zijn. Die, ben je ook uit, die zijn dan iemand aan het opereren die niet geopereerd wordt. Dat kost ook een hoop tijd. Ja, dat ja. is dan echt doodzonde. Ja. Maar als iets echt tussen de oren... Ja, ik vind het ook vreemd. Maar stel is het iets tussen de oren en je hebt, doet gewoon alsof je het weghaalt. En um, ja, zou dat dan helpen? Nou ja, goed. Het placebo-effect. Ja. Het placebo En uh, eeuwenlang dachten we... dat vrouwen van nature empathischer zijn dan mannen. Dus dat vrouwen het vermogen zouden hebben zich in te leven... in de situatie en de gevoelens van anderen. Ja, beter dan mannen, hè? Ja, veel ja. beter dan mannen. Ik vind dat ook nog steeds. Maar helaas, onderzoek wijst uit... dat dat een hardnekkige mythe is. En dus niet waar. Jo. Ja, de verschillen op dit vlak... Andere vlakken zijn wel weer anders. Tussen mannen en vrouwen zijn namelijk erg klein en overlappen ook sterk. 46.000 deelnemers die deden mee aan een genetica-studie. En daaruit blijkt dat het geslacht geen rol speelt in het hebben van empathie. En genetica trouwens ook bijna niet. Wat grappig. Dus of je empathisch bent, ligt gewoon aan je opvoeding... of sociale verwachtingen en ook je levenservaring. Ja, ja. Ja. Dus die mythe kunnen we bij deze gewoon... Hoop, die kan overboord. Ja, en Rick, heb jij hier nou helemaal niks over te zeggen? Nee, nul. Had ik je wel nee, nou verwacht. Had het ja, dat had ik gedacht, ja. Ik had ook eigenlijk verwacht ja. dat jij hier nee, volop nee, zou nee, duiken. Nee, ik vind nee. weinig empathisch vermogen daar dan toch. Ja. Uh, Dank je wel even Esther voor dit moment. We gaan ons ja. opmaken voor Peter Heerschop... want hij heeft zo meteen de terugblik op de Olympische dag van gisteren. En een hoop te bespreken, denk ik, over You Benemars en Kjeld Nuizen. En we gaan natuurlijk vooruitblikken op de 1500 meter van later vandaag. Van de vrouwen. De vrouwen die moeten nog in actie komen. En... Uh, ja, er wordt verwacht, het is een beetje, mee. misschien moeten we oppassen met het, ja, het, het Er wordt natuurlijk echt een volledig Nederlands podium. Uh, In jinxen. wordt er verwacht, maar of het zo is, dat horen we zo meteen van Peter met de voorspellingen. ja. If you want dance in de, de 50 Tochter Show. Het is acht over half negen. Het is ietsje eerder dan uh, normaal gesproken. Kwart voor negen hebben we ja. contact met Peter. Maar we, we hebben direct vanochtend bij ons te gast. en die gaan zo meteen uh, een classic spelen. Of eigenlijk gaan ze twee classics aan elkaar spelen. Ja, als, was, ja. als direct hier is kunnen we het niet over ons hart verkrijgen nee. om te zeggen van joh, do, doe een liedje van drie minuten en ga er weer vandoor. Maar ik stel <laughs> voor dat iedereen die nu op zijn werk zit, even gewoon zegt: joh, ik ben even niet bereikbaar. Ja. Telefoon, gewoon laten gaan. We, hebben, we moeten eerst naar Peter luisteren en daarna komt er een Duimwerk, mini concert en van. tien minuten zijn we weer bereikbaar. Ja, precies. Hè? De, de, de andere collega's gaan een sigaret roken. En wij ja. gaan even naar vijfde ja. ja. Moet dat prima kunnen, waarom ja? Even bellen, even bellen, even bellen, even bellen met Peter. Hallo, hey. hallo. Maar jullie hoeven toch geen oproep te doen. Iedereen luistert daarnaar. Dat ja, is ook dat zo. Is de en ja. en Direct Man, geweldig. Waanzinnig. Ja, wat, wat, wat fantastisch dat die gewoon live in de studio komen. De, dat is de mega, toch? Ja, dat ja. vinden wij ook een hele eer altijd. Ja, nou, dat ja. Is, ik ook. Ik ben groot fan. Dus ik ga er ook uh, zo direct nog even lekker voor zitten. Goed zo. Um, en wat een fijn bericht dat, uh, dat mannen even empathisch zijn als vrouwen. Dat wist je ook niet, hè? Uh, nou, ik had wel een vermoeden. <lacht> <lacht> uh, ja, <ik> niet. <lacht> maar het is altijd fijn als het bewezen wordt. Dankjewel, Esther. Ja. Dankjewel. <lacht> nee, hey, um, even over gisteren. Drie achter volgende Olympische Spelen op het podium van de 1500 meter. Wat is dat prachtig voor geldnuis? Ja. En wat slim van mij, om in de voorspelling Kjeld juist niet op het podium te zetten. Weten dat Kjeld geen enkele ochtend van 538 heeft overgeslagen. Die gaat daar luisteren. Want je kent Kjeld, hè? die hoort dan dat ik hem buiten het podium hou. hou. En, en nou, het is nogal een mannetje, dan wordt hij op scherp gezet. En van, wie zegt dat ik niet op het podium kan? Wie is Petertje Heerschop? En dan komt hij op het podium. Tegelijkertijd heel jammer voor Joep Wernemars. Die reed namelijk in zijn rit voor de andere kanshebbers een wereldtijd. Een tijd die genoeg leek voor een medaille. Absoluut. En het was hem ook zo gegund. Maar ja, toen kwam de rit van Nuis en Ning. Ja, Nuis stond dan op scherp. Maar ook van Song Yang Ning is bekend dat hij tijdens de spelen... geen ochtend bij 5-3-8 overslaat. Nee. Die luistert ook. Wat wordt er voorspeld door Petertje Heerschop? Hij zet mij op zilver. Hij noemt Jordan Stoltz onverslaanbaar. Nou, dat moet je tegen Ning niet zeggen. Song Yang Ning is namelijk Chinees voor... dat zullen we nog wel eens zien. <lacht> en zo werd het goud ja. voor Song Yang Ning. Stoltz het zilver en het brons voor Kjeldnuis... die zich daarmee de meest succesvolle Olympische 1500 meter rijder ooit mag noemen. Gaan we naar de voorspellingen. Ja, Vandaag de 1500 meter vrouwen. Zowel lange baan als short track. Te beginnen met de lange baan. Daar rijden voor Nederland. Eens even kijken. Antoinette Jong. Uh, uh, Antoinette Rijpma de Jong moet ik zeggen. Marijke Groenewoud en Femke Kok. Nou eerst maar Femke Kok. Zij heeft allerlei wereldtitels. En een gouden olympische medaille op de 500. En een zilveren op de 1000. Dan zeg ik... Het enige wat zij nog niet heeft... is een leuke nieuwe Olympische medaille op de 1500. Wat gaat het voor haar worden op deze 1500? Je zou denken zilver op de 1000, goud op de 500... tel die twee afstanden op en je hebt een medaille op de 1500. Zo werkt het natuurlijk niet, behalve bij Femke Kok... die vandaag trouwens haar eerste internationale 1500 meter rijdt. Heeft ze nog nooit gedaan. Maar ze denkt wel dat ze het kan. Het is gewoon Femke Langkaus. De organisatie heeft er wel extra uitgedaagd... want die denkt, anders wordt het te makkelijk voor haar. Daarom moet ze in de allereerste rit helemaal in het eentje. Nou, normaal gesproken is iedereen dan kansloos. Maar Femke niet. Die rijdt een tijd waar bijna iedereen zich op kapot rijdt. En uiteindelijk komt er naast Mio Takaki of Ragnar Wiekloend. Komen er twee Nederlandse rijders op het podium. Oh. Ja, jullie mogen vandaag zelf zeggen wie jullie denken dat het op het podium komt. Groenewoud, en Femke. Ja. ja. Oké, okay, nou dat is genoteerd. Ik ga erin mee hoor. Dan de 1500 meter shorttrack vrouwen. Het, het is geen aflossing. Dus de Nederlandse vrouwen kunnen elkaar dit keer niet de boarding induwen. GELACH. Voor Team NL rijden Sandra en Michelle Velsenboer en Susanne Schulting. Pikant detail, Sandra en Susanne rijden in dezelfde kwartfinale. Dus dat wordt een clash. Sandra al met twee individuele gouden medailles op deze spelen. Susanne met twee individuele gouden medailles op de vorige twee spelen. Sandra, puur shorttrack. Susanne met de eerste internationale shorttrack wedstrijd, wedstrijd sinds twee jaar. Dat wordt puntje van je stoel. Hier komen de voorspellingen. Van de drie Nederlandse vrouwen die rijden... komen er twee in de halve finale. En die komen ook allebei in de finale. En die winnen minimaal één medaille. Zo. So. Dan short aflossing mannen, met onder andere de twee broers van het Woud. Nou, dat worden weer tranen van broedergeluk, zilver. Tenslotte morgen de massa start mannen en vrouwen. Bij de mannen lijkt het een mooie kans op goud voor de sluwe Jorrit Bergsma. Dat zou toch een geweldige stunt zijn Zo. van de sympathieke 40-jarige groot genieten met zijn lange mat. Jammer voor hem dat Jordan Stoltz ook meedoet. Oh. Maar ik zie toch kans voor Bergsma om zijn tweede benaille te pakken. En het goede nieuws voor Team NL is dat Jordan Stolz niet mag meedoen... bij de massastort van de vrouwen. <lacht> Marijke Groenewoud heeft nog niet het beste van zichzelf laten zien. Dat doet ze namelijk morgen. Het wordt de eerste plek voor Marijke Groenegoud. Zo. Zo. Ja, ja. Dus dan komen er even tellen dit weekend vijf medailles bij. Zo. Dan komen we op 22. Ik had van tevoren gezegd 18. 18. Nou, dan kan ik dat nu wel toegeven. Dat heb ik gedaan om het hele team NL op scherp te zetten. Want die zitten met z'n allen elke ochtend met natte haartjes bij het ontbijt. Gekluisterd aan de ochtendshow. Wat er gezegd wordt bij de meneertjes. En ik moet zeggen, Team NL, dat hebben jullie fantastisch opgepakt. Nou, wij gaan uh, ons opmaken voor direct. Ik zeg tot maandag. Als wij ook weer gewoon overgaan tot de orde van de dag. Fijn, Peter. Tot maandag en heb een mooi weekend. Dankjewel. Hoi, hoi. Peter Heerschop. En uh, ja, hij zei het al. We gaan we gaan over naar Direct, want die staan hier vanochtend. Ze hebben uh, eerder bij ons in de show de nieuwe single Woont Vol uh, gespeeld. En uh, ja, zij hebben dus gewoon de dubbel te pakken uh, deze week. Dat is oh. nogal nooit gebeurd. Ze zijn en favorite en smulschijf. Ja, dat is echt uniek. Smulschijf, ja, dat ga je niet meer vergeten. Hey, uh, we hebben gevraagd of jullie nog uh, een classic wilden spelen. En uh, daar kwam eigenlijk het antwoord op terug. Nou, dan doen we er meteen twee. En het liefst aan elkaar. Dus dat is ook wat nu gaat gebeuren. Uh, dames en heren, live bij ons vanochtend in de ochtendshow. Direct! Ja! Ja, ik pak even de, de handbike ik even bij. En ik kom even jullie uh, kant op gewandeld. Want wat we hebben we nog, we dachten, ja, jullie komen onze kant op. Ach, nee, dan Weer moeten we op zijn minst toch iets leuks voor jullie hebben. En dat hebben we. Tenminste, ik denk dat jullie hier heel gelukkig van worden. Uh, een kleine verrassing die we jullie uh, nu uit mogen rijden. Wat gebeurt hier allemaal? Ja, nou, wat gebeurt hier allemaal? Ik yeah. heb even de handbike erbij gepakt. Dus ik kan uh, nu mobiel naar de andere kant van de studio. Uh. Goedemorgen, mannen. Je gaat niet zingen Hallo, nee, ben je gek? <lacht> ben je gek? Ga je op? Wij hebben iets leuks. Tenminste, ja, wij, wij hebben het niet. Maar het is uh, namens uh, de platenmaatschappij Even kijken, als ik hem Wat? zo omhoud, dan is hij goed. Jullie krijgen voor het liedje dat net gespeeld is, My Blood... een gouden plaat nee, voor 10 miljoen Nederlandse streams. 10 miljoen, alsjeblieft. Er is voor jullie allemaal is er zo'n zo gouden plaat voor de hele band. Kijk eens eventjes, deze is voor Spike. Spike, alsjeblieft. Jij ook, een gouden plaat. Die komen bij de collectie Jamie. Gouden plaat voor jou, alsjeblieft. Alsjeblieft. Gouden plaat. Een gouden plaat voor... En jij een gouden plaat. En jij Maljan, alsjeblieft. En deze ook. Bas, alsjeblieft. Een gouden plaat voor My Blood Direct. 10 miljoen Nederlandse streams. Mannen, zien we jullie snel weer? Kunnen we dat afbreken? Ja, natuurlijk man. Fantastisch. Live bij ons in de ochtendshow. Direct. Uh, zometeen in het vervolg van deze radioshow. Onder andere kans op geld. Want we spelen begin de dag met een mooi bedrag.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 20% Op alles. Dus kom naar de winkel of shopopleenbakker.nl. Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Lunchtijd. Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie. Fans van Laanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi die voor eens der Bete Leven slagers rookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,99. Geslaagd reisje. Ja, zeg dat! Hands van voeding! Aldi! Wauw, beauty deals bij etels!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 Hey, hey Livie, ik, uh, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd. Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken. Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit. Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet slim bekeken. Waar gewerkt wordt, werkt exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt. Nu bij NL ziet de eerste drie maanden 50% korting. NL ziet slim bekeken.